Ik ben uh, Michiel Soete. Ik heb op het RITS gestudeerd, zowel acteren als regisseren. Ik ben er vorig jaar afgestudeerd, uh, dus ik ben nog eigenlijk volledig nieuw. Hoe kom je als jonge mens in een theaterwereld terecht? Hoe, hoe maak je bijvoorbeeld een keuze om naar het RITS te gaan? Um, ja... Bij mijzelf was dat een hele uh, ommoeter. Ik heb eerst een jaar in Antwerpen gezeten, maar dat was niet echt mijn school. Omdat dat, niet, ja, dat klopte gewoon niet. Dat was niet mijn idee over theater. Of uh, het idee dat zij gaven van dit is theater, had ik zoiets van ja, maar dat is niet het theater dat ik, ik wil uh, zoeken. En dan heb ik meegedaan met de toelatingsproef bij Triet. omdat ik dan gehoord had, ah, dat is eigenlijk wel een betere school. Of meer voor u misschien. En dan heb ik dat gedaan. En dat was echt zo van het eerste moment, ja, oh, dat is... De, uh, dus dat gebeurt wel eens wat toeval, denk ik, en er zijn altijd ook wat keuzes en, en wat uh, erbij uitkomen of niet. Of, uh. Maar ik vond dat wel een heel fijne uh, ja, ik vind het iets van een fantastische school. En voor je achttiende had je dan ook al ervaring op, op de planken? Ik heb zo twee voorstellingen meegedaan, dat waren een jongere projecten dan, één met Inigo dat was Pride and Prejudice, maar dat is, ik weet zelf niet meer hoe lang dat, dat geleden is. En daarvoor nog met Jan van Hoetrieven, ook een jongerenproject met, met muziek en uh, theater. Uh. En dan daardoor kreeg ze wat uh, het virus uh, te pakken denk ik. En dan dat kwam er eigenlijk plots van naam in middelbare en dacht ik, ook, oh, ik ga misschien wel toneel doen. Dat is misschien wel leuk. En dan iedereen op school zegt dan, oh, belachelijk. En uiteindelijk word je dan toegelaten, en uiteindelijk sta je dan nu vier jaar later in het stuk. Dus dat is wel heel fijn natuurlijk dat het zo loopt. Je bent van opleiding acteur en toch sta je op het Festival met een dansproductie? Dat klopt. Ik, uh, ik ben zelf eigenlijk. Ja, dat is dat is iets heel raar. Ik ben, heb dus zelf acteeropleiding gedaan, maar ik, ik, ik hou meestal meer van een dansvoorstelling, omdat ik die op dit moment. Dat ik het gevoel interessanter vind. En om, om dan dansers en dansvoorstellingen te gebruiken om, om daarmee theater te gaan maken. Wat ik nu op dit moment in dans bijna altijd gebeurt. zeggen dus dan dans, meestal met een schuine streep performance. Maar eigenlijk is dat bijna de grens tussen theater en dans is zo heel, is heel miniem geworden. Dus je hebt natuurlijk wel echt dans, ballet of, soeet, of parts. Dat is dan voor mij veel meer dans. Maar je hebt nog andere voorbeelden. mixed Stewart, Wim uh, van Ikebus, die oorspronkelijk of nog altijd als dansvoorstelling worden gezien. zitten er vaak meer theater in dan dans of... En ik heb nu eigenlijk met, de drie, met twee danseressen en één actrice. En eigenlijk wordt er niet echt helemaal... Echt dansen wordt er niet gedaan. Er is wel, dus wel bewegingsmateriaal, maar eigenlijk is het een soort van stille film die eigenlijk zit een uur lang. Kan je die decor beschrijven? Ja, decor is eigenlijk heel simpel. Eén van de danseressen die is ook professioneel fotograaf. We hebben eigenlijk die gevraagd om ook gewoon een heleboel foto's te nemen in, in zwart en wit. Uh, van een stad, van gebouwen, van uh, voorwerpen enzovoort. verder. En eigenlijk wordt die voortdurend geprojecteerd. Uh, zowel op de grond als op de achtergrond. En eigenlijk is de achtergrond... En het licht is, een, is, een, is hetzelfde, het is gewoon die projectie. Dus er is geen ander licht, er is geen theaterlicht of geen, uh, of geen danslicht. Dus je hebt gewoon de projectie en dus je hebt één frontaal uh, lichtbron die dezelfde ook het decor vormt. En dat, is het, en dat is op een volledig zwarte achtergrond. En voor de rest is er een witte box die er op dit moment nog niet staat. En uh, drie stoelen, dat is het decor. Je zegt, dans intrigeert mij. Wat interesseert jou daar dan zo hard aan? Ja, ik, vind, bij mij is, ik ben heel hard geïnteresseerd in, in het, uh, het lichaam op zich. Ik vind het ja, lichaam is gewoon een fantastisch um, instrument, kan ik zeggen. maar ook een fantastisch beeld. Gewoon iemand die op scène staat en gewoon, uh, eigenlijk niks doet, kan, soms al gewoon, kan vaak gewoon meer zeggen dan iemand die dan nog een tekst erbovenop zegt. En het onderzoek daarna vind ik wel interessant om waar heb je wel tekst nodig en waar kan je lang zonder tekst uh, uh, iets zeggen. En nu zijn we eigenlijk, want op voorhand stond er niks vast, dus zijn we eigenlijk uit, uitgekomen bij een volledig uh, woordloze voorstelling, hoewel dat begin had ik wel in mijn hoofd, ah, oké, okay, die tekst kunnen we gebruiken. En er was nog een stuk tekst daar en ik had nog iets geschreven daar. Maar uiteindelijk gewoon, ah, het is niet nodig. Het is niet nodig, laat het gewoon wegdoen. En ik vind dat wel heel mooi, want nu zie je echt gewoon drie uh, figuren, eigenlijk drie lichamen, kun je bijna zeggen. Hoewel, het, het worden natuurlijk wel personages, maar ik zie drie figuren die zich in een ruimte voortbewegen en die langzamerhand... Uh, de dieprek in vallen. Je zegt we zijn bij niks begonnen, maar je zal een concept of een thema hebben gehad in je hoofd toen je eraan begon. Ja, het heel oorspronkelijke verhaal en zit er voor een stuk wel nog altijd in, was, uh, of een opstap zou je kunnen zeggen, was de, um, de mythe van Midas, koning Midas die op een bepaald moment de mogelijkheid kreeg om, om een wens te doen en die wenst oké okay, alles wat ik aanraak moet goud worden. Dat doet hij natuurlijk ook op een bepaald moment, na een hele periode, na, na een dag of zo, dan, dan drinkt hij en dan wordt zijn water, vloeibaar goud en zijn eten wordt uh, goud. en Hij neemt zijn vrouw vast om die te kust, maar die wordt ook een gouden stambeeld. Ik vond zo het, het idee van het, het verlangen naar meer, om eigenlijk zoveel mogelijk te hebben, of zo heel egoïstische gedachte, wordt uiteindelijk een indirect treven naar niks. Dus doordat je alles in goud maakt, is uiteindelijk alles levensloos en blijft alles uiteindelijk, blijf uiteindelijk helemaal alleen over. En de voorstelling zelf, dus heel dat idee van, die, van uh, die, die koning Midas, dat was enkel de opstap om eigenlijk nu een verhaal te vertellen van drie vrouwen in dit geval, die samen zitten in een, op een plek die voor de rest niet echt benoemd wordt. En uh, die eigenlijk elkaar gewoon langzaam mans uh, kapot maken met de bedoeling dat en uiteindelijk blijft er gewoon niemand meer over op de, Of blijft er één iemand over, maar ja, als je alleen bent, wat is er dan nog te doen? Dus, uh, en op de was schiet er over de verveling en de woede ook naar jezelf toe of op wat je gedaan hebt. Of, uh, dat was de opstap, zo gezegd. De titel is «Perminon basto», uh -huh. wat betekent dat, welke taal is dat? En dat is uh, Italiaans. De twee, de twee die zijn Spaans en de, de actrice die is Italiaans. En ik heb ooit toevallig een schilderijtje gevonden van een, van der, van een hele rijke man. En die hadden allemaal een eigen embleem, een titel voor zichzelf. En bij die man was dat basto, wat betekent ik ben niet genoeg voor mezelf. Op het schilderijtje zag je een, uh, een ricotta en daarin zat er een koekje. Want ricotta op zich heeft, is als kaas niet genoeg op zichzelf. Dus heeft altijd nood aan een, uh, een koekje of een. Uh, ik vond dat wel een hele goede verwoording voor wat we willen vertellen. Ik ben niet genoeg voor mezelf. Ik heb nood aan andere mensen, maar ook ik ben niet genoeg. Dus uh, waar moet ik dan hier nog zijn? Of waar moeten we hier dan nog samen zijn? Of, uh... Is het een inspeling op onze hedendaagse maatschappij? Niet bewust, maar onbewust natuurlijk wel. Want het gaat over egoïsme en destructie. En kapotmaken van wat je hebt. Of kapotmaken van, van mooie dingen die je hebt. En ik vind wel dat we daar... Als je dat echt heel bewust zou beginnen bekijken, dan zou je kunnen zeggen, ja, we zijn eigenlijk de wereld ook aan het kapot maken natuurlijk, maar dat is niet hetgeen wat ik wil vertellen. Voor mij gaat het veel meer over, over mensen of, of uh, um, er was iemand die was komen kijken naar een doorloop en die zei, ah, er zitten wel linken in mijn Guantanamo of mijn gevangenissen Of het uh, iemand pijn doen eigenlijk, waarom? Ik ben uiteindelijk altijd twee even waar.